Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Mariupol wordt flink gevochten. Dat zegt de burgemeester van de Oekraïnse stad tegen verslaggevers van de BBC. Volgens hem rijden er tanks en zijn er beschietingen. De gevechten maken het voor reddingswerkers lastig om mensen uit de schuilkelder van een theater te halen. Dat pand werd eerder deze week door het Russische leger gebombardeerd. Op dat moment zouden er zo'n 2000 mensen zitten... President Zelensky zei gisteren dat er inmiddels 130 mensen levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Honderden demonstranten protesteren vanmiddag op de Dam in Amsterdam tegen racisme. Ook deze vrouw doet mee. Ik vind dat de rechtvaardigheid is als, als we allemaal gelijk zijn. En op dit moment zijn we gewoon niet allemaal gelijk. Er, is te veel, er wordt te veel gehandeld naar bepaalde kenmerken van een persoon om de ene en andere te geven ten opzichte van de ander. Dus nee, no justice. Maar uh, het protest wordt ieder jaar gehouden. Maandag is het de internationale dag tegen racisme. Op meerdere plekken worden er daarom workshops en debatten gehouden. De man uit Helmond heeft er sinds donderdagavond een verzameling bekeuringen bij. De Marchezee plukte de man tijdens een controle van de weg en er bleek het nodige niet goed. De man moet nog twee maanden in de cel zitten. Hij heeft een flinke boete openstaan en ook was de man onder invloed van drugs. En dan zijn we er nog niet. Zijn rijbewijs was ongeldig en ook zijn kenteken was vals. De man kreeg uiteindelijk maar liefst zes bekeuringen. En gewapend met prikstokken en vuilniszakken worden er vandaag parken, stranden en bossen opgeruimd. Het is de landelijke opschoondag. Deze kinderen van een BSO gingen eerder deze week al aan de slag in een park in Drenthe. Sigaretjes en glas en bierdoppen en een aansteker. Ik vind wel dat we heel goed bezig zijn, maar het uh, duurt nog wel wat langer om dit uh, helemaal af te maken. Ja, want ik denk dat het hier lukt om echt alles uh, weg te halen, maar misschien wel het meest. De kinderen vonden het zo leuk dat ze nu waarschijnlijk één keer per maand afval gaan prikken in het park. Het weer vanavond en vannacht is het droog en koelt het af naar zo'n 2 graden. Morgen eerst zon, dan bewolking en wat regen en het wordt iets koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeers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 Plek de dag, yeah. plek de dag, beleef En dat is uh, ja, Jason, helemaal oud. En uh, zijn vader, toch? Yes. Ja, hè? Oh, kijk Ja, nu? Hallo? Ja, ja daar zijn we. Ja, daar zijn <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Goede reis hier naartoe, wat? Zeker, ik ja, pas vastgeven. Uh, helemaal vanuit Breda, hier natuurlijk. Helemaal vanuit Breda, ja. We hebben in ieder geval het zonnetje erbij. Ja, hebben we meegenomen. Ja, heerlijk, hè? He. Ja, zeker. Het we, werd wel een keertje tijd. Ja, klopt. Hé, hey, hey, um, Ja. Jij, ben, jij bent het hier uh, natuurlijk vanwege jouw uh, nieuwe single. Ja, zeker. Waar heb ik jou? Waar heb ik jou? Ja, ja klopt. Ja. <laughs> Vertel eens, uh, hoe, hoe is die eigenlijk uh, ontstaan? Nou, uh, ik, ik ben naar de studio gegaan. We zitten altijd in een studio in Roosendaal. En uh, waarvoor ik liedjes waren we meer wat uh, ja, zomerse lattenliedjes. En ja, ik heb gewoon simpelweg gezegd, luister, ik wil een feestplaatje hebben. En, ja, maar, uh, wat, dit, dit is nu de... Zevende. Zeker hè? Ja, ja. ja. We gaan, uh, gaan we in ieder geval uh, vandaag een paar draaien van je. Zeker, ze dus komt helemaal goed. En, uh, ja, het was, uh, ik heb gewoon gezegd ja, ik wil een feestplaatje hebben. En uh, toen uh, hebben we een, een goede tekstcijfer uitgekozen. Nou, en zo, Junda eigenlijk uh, een leuke demo gekregen, goedkeuring gegeven. Ja, en de rest uh, is vanzelf gegaan. Oké. Okay. Hey, maar, uh, ja, uh, nou ja, we weten allemaal een beetje, hè? we kennen het programma Vingernadevols. Uh, ooit uh, ben jij uh, uh, ja, eigenlijk iets zieker geweest dan dat je ja. nu bent, hè? Ja, ja, ja klopt. Uh, uh, ja. Hoe gaat het nu? Het gaat uitstekend, hoor. Het gaat maar eigenlijk leef. dus uh, ja. dan is het goed, hè? Ja, en, en je zingt lekker. Ja, klopt. En je hebt het plezier wel. toch? Ja, inderdaad, zeker. En, plezier is het belangrijkste. Ja, nou, dat is wel het belangrijkste. Ja. <laughs> anders zat je hier niet, hoor. Nee, anders zat ik hier niet, nee. Hey, en uh, ja, hoe, zie, hoe zie je de toekomst uh, daar in de muziek? Uh, is het uh, je droom om, uh, om daar uh, je beroep van te maken? Om nou, ervan te, ja. te, te gaan uh, leven, zeg maar? Nou ja, ik zeg altijd als ik uh, maar gewoon mijn optredens kan doen... en de mensen vinden het leuk, dan uh, ben ik al tevreden, zeg maar. Ja, als ze in ieder geval maar de prijzen van de, van de cd's eruit kunnen halen. Ja. <laughs> Toch? Nou. En de muziek, ja, dat kost ook allemaal geld, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ook. Het is, het is niet voor niks. Zeker. Uh, ja, mensen moeten wel, uh, ja, moeten wel kopen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, uh, het anders, is, uh, anders is het voor Jan uh, met een korte achternaam. Het is, het is heel leuk een singeltje uitbrengen, maar uh, ja. je moet ook nog afrekenen, zeg maar. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat, uh, helaas is dat een, een, een kleine, kleine uh, ja. bijkomstigheid. <laughs> ja, en het, het is niemand die mijn singles uh, volledig sponsort. Ik moet het ook zelf doen, natuurlijk. Ja, ja. ja, maar goed, uh, dat kan uh, toch. Uh, Ja, ik bedoel, sponsors zijn altijd welkom, natuurlijk, hè? Zeker, we hebben en, heel uh, veel goede sponsors uh, hebben we achter uh, ons staan. Iedere, dus. iedere, iedere cd, uh, ja, is er één. Ja. Zeg ik altijd. Ja, inderdaad. En, uh, ja, en ook de videoclips, natuurlijk, hè? Moeten we hey. niet vergeten. Want ja, die moeten we ook niet vergeten, daar komen we ook nog <laughs> ja, bij. Ja. ja. Hé, hey, en. Uh, ik denk dat we hem eventjes gaan laten horen aan de luisteraars. Ik vind het goed. Ja? Nou, kondig jij hem aan. Dan, uh, dan ga ik hem draaien. Nou, lieve luisteraars, dit is mijn allernieuwste single. Waar heb ik jou? Ik zag jou wel zitten, maar waar moest ik beginnen? Dacht ik al de hele tijd. Ik stond zo wat op springen, maar eerst moest ik nog zingen. En daarna kreeg ik de tijd te zeggen wat ik voor je voel, dat werd uiteindelijk. Dat klinkt, dat klinkt heerlijk. Oh, een malletje, hè? Ja. Dankjewel. Ja, dat is een echte. Ja. Met zonnetje erbij, echt in alle. Ja, ja. zeker. Zeker. Hey, Hé, en. Um, straks gaan we hem nog een, nog een stukje laten horen. Uh, Olief. Oh Olief? Oh, ja. ja. Ja. Dat, uh, dat is weer iets heel, heel anders. Dat is weer iets anders. Ja, dat, het klinkt ook uh, heel. heel uh, hoe zeg je dat? Zacht. Ja, ja het is een bellet. Ja, het is een bellet. Dus, uh, dus ja, de juiste titel. Deze platen uh, heb je daar uh, nou, dit aan meegeschreven, of, of? Nee, dit heeft uh, Ali Bakker geschreven. Dit is uh, officieel eigenlijk een nummer van uh, Ja Man. En uh, dit stond ook ooit eens een keertje te zingen bij Zangles. En uh, ja, hun vonden dat zo mooi. Ik ben eerlijk gezegd niet heel erg van de ballads. Ik ben eigenlijk meer van de feestplaatjes. Maar ja, een ballad is altijd leuke tussendoor natuurlijk. En uh, vorig jaar ben ik uh, geopereerd aan mijn... Uh, neus en lip, omdat ik een volksmond en hazelip heb. Ja. Dus uh, correctie gedaan, een ja, paar maandjes eruit. En uh, toen heb ik gezegd van, ah, goed, oké, okay, vooruit, we gaan hem uitbrengen. Ja, ja. Dus dat hebben we toen gedaan. En uh, ja, het bellen is natuurlijk altijd leuk om er uh, toch bij te hebben, weet je. Om uh, tussen je setjes door te doen. Ja, nou ja ze horen erbij. Ze horen erbij, zeggen, ja. Hè? Toch? Ik bedoel, ja, je, je kan als je ergens in een feest staat... Uh, als, je, als je twee uur lang uh, uh, feeststampen dan willen de mensen toch ook wel eens eventjes uh, op Heel evens, komen. Heel even, een paar <laughs> minuutjes rust. Daarna weer verder. Ja, toch? Ja. Hé, hey, en... Um, maar je bent uh, pas geopereerd? Of, of, uh... Een jaartje geleden is dat, ja, dat is zo, wel... Ja, wel we dus dat is wel vrij vers. op zich wel recent. Maar... Ja, ja. En dat gaat ook uh, heel het allemaal goed? Ja hoor, ja. zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, ben je al stiekem ergens anders mee bezig? Met een uh, nieuwe single? Of, uh, of ga je nog iets leuks doen? In de komende periode, in de we zomer komen, of zo? Er of? komen wel hele leuke dingen aan. Daar mag ik nog niet heel veel over zeggen. Maar er komen heel veel leuke dingen aan. Wat ik wel kan zeggen is dat ik een, uh, een benefiet uh, organiseer. Ieder jaar doe ik dat. En, uh, een benefiet voor stichting Opkikker. Stichting Opkikker, is een stichting die ja. langdurig kindjes uh, uh, aan een mooie dag helpt. Ja. En, uh, ja, ik ben daar al 15 jaar op van. Ik ja. ben zelf ook langdurig ziek geweest. Ja. Dus, uh, dat is uh, op 9 april? 9 april, ja. ja. ja. Dat is, uh, hoe heet uh, de, de, de locatie? Dus, uh, bij uh, Café De Haag Sport in uh, Breda. Ah, okay. dus dat. Er komen heel veel leuke artiesten ja. zoals Stan Hazes en Gilles uh, Zwicker ja, nog heel veel leuke artiesten. Het het. Ik ben erbij, dus... Uh... Het is wel leuk. Haagse Poort in Breda. Ja, dat is <laughs> gek, hè? Gek is dat, hè? Nou, ja, dat is uh, opvallend. Ja, Ik, toch? Ja, dus uh, dat doen ze goed in ieder geval. Ja. ja. Hey, en ja, dus, dus uh, die artiesten komen voorbij. Ja. En hoe laat begint dat? de zaal dus is open om 7 uur, 8 uur, dan uh, begint het feest. Ja, s'avonds dan hè? Ja, s'avonds ja, okay. natuurlijk. Ja. <laughs> ja, ik weet niet of, de meerder, uh, of dat het over de hele dag is. Of, uh. Nee, nee, nee, gewoon lekker okay. in de avond. En, uh, nou ja, Stanley Hazes, uh, ja daar hoorde ik inderdaad al een nummer van. Uh, die gaan we straks eventjes uh, tussendoor draaien. Maar eerst nog eventjes Olief. Oh ik vind ah, het goed. Also, als jij het goed vindt. Ik vind ja. het goed. Ja, Oké, okay. gaan we dat doen. Iets moois kun je niemand geven. Ik heb het mij in jou beloofd, omdat ik weet wat ik nu wil. Al is die tijd van samen zijn. Het allermooiste wat bestaat, is liefde krijgen, liefde geven. Ah, daar zijn we weer. Dat is <laughs> ja, lekker hè? Ja, zeker. Bedoel, ja, dan kun uh, dan je even uh, ook nog een beetje bijkletsen en zo. Ja, zeker. Heerlijk. Hey, um, ja, we gaan naar de zonnestraal in mei. Oh, lekker gezellig. Ja, toch? Ja, zeker. Hey, dat uh, past, uh, past ook uh, toepasselijk bij deze dag. Ja, uh, mooi uitgekozen ja, hè? Ja, toch? De zonnestraal. <laughs> hey, um, maar de, de, de zonnestraal in mei... Uh, heeft dat een bepaalde waarde voor jou? Of, uh, of, in... of is het voor jou echt een, een, een liedje wat je uh, doet, zeg maar? Ja, het is gewoon echt een, uh, een liedje die ik doe. Dus, uh, het heeft niet echt een uh, betekenis of zo. Maar, uh, het is gewoon een, uh, een heel gezellig zomerplaatje die ik uh, heb uitgebracht... Uh, een jaar geleden, bijna een jaar geleden. Oké, okay. dus het heeft geen uh, uh, emotionele waarde, zeg maar. Nee, het heeft okay. geen emotionele waarde. nee nou ja, dat kennen je altijd, hè? Ik bedoel, uh, ja... Een hoop, uh, hoop zangers en zangeres hebben altijd een, uh, een bepaald nummer... Uh, ja, wel, uh, die, maar... die uh, <coughs> ja, toch voor hun een, een, een bepaalde betekenis heeft. En... Jawel, die, die, die zijn er wel. Alleen ik heb niet bij elk liedje een, een heel groot verhaal of zo. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we hem in ieder geval uh, <lacht> lekker, lekker laten uh, horen, toch? Jot? Ja? J jij zegt, kondig jij, seconde, man. Ja, ja, ik vind het goed, dames en heren. Dit is zonnestralen, mij. Maar... Nou, oh, hij wil hem alleen niet. Goedemiddag. Oh, dat is die. Te lang heb ik op je gewacht. Iedere dag mis ik je lach.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 In de volle maa a aan. In volle ma a aan. Ja, ja. Hé, <laughs> ja. Hey, Jason, um, ja. Ja? Hè? Zouden we zouden nog uren kunnen praten, alleen maar over. Hey. <laughs> ja, mij nee, maakt het niet uit. Uh, Laten we doen vraag uh, wat je uh, wil vragen, je in, in, in, uh, in één seconde. Ik vind alles best. Die, dat, duurt, dat is een hele snelle, hè? Die, die, die duurt één seconde. <laughs> <Yes. laughs> hey, ja. deze plaat. Eén uh, seconde. Ja, dat is een... Uh, Waarschijnlijk door iemand anders uh, uh, geschreven? Ja, deze, als, hebben we, deze is geschreven door Colin Heikens. En uh, ja, dit liedje, dat hebben we... Hoe lang is het al geleden? Twee jaar, denk ik. Een jaar? Twee jaar, ja. Een, uh, een singeltje opgenomen tijdens de coronatijd. Ja, we, we, je, je moet wat natuurlijk. Hè? Uh, dus ja, wij zijn een single even maken. Ja, dat is het begin van de coronatijd. Ja, het begin van de coronatijd. En... Uh, ja, dus ja één seconde kwam eigenlijk aan bod. Uh, heel leuk liedjes is het geworden. En uh, uh, mooi opgenomen bij het uh, Huis van Hart. Nou, <laughs> dus, uh, onze DJ Hart wel. Onze DJ Hart wel. Dus uh, ja, dat is uh, super leuk geworden toen. Ja. En, uh, Want hij, hij was er zelf ook bij? Nee. Oh. Nou ja, dat kon. Nee, jammer genoeg niet. Je mag, je mag de microfoon naar je toe trekken hoor. Oh, je mag ook de andere pakken, oh, maakt niet uit. Nee, wij doen het samen. Okay. Dan zie je, in de clip zie je achter, op de achtergrond zie je het huis van Hart wel. Okay. Maar dan weet uh, niet iedereen dat hij daar woont. Nou ja, nou ja oké, okay, vandaag. Nou, vandaag. Ja. nou weet iedereen het. Nou weet iedereen het. Nou, nou, nou ja, goed, uh, dan is nog maar de vraag waar, hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja. Eén seconde. Eén seconde. En, en uh, heb je daar zelf ook nog wat aan meegeschreven? Of, of heb je daar zelf inbrengen gehad, ook? Ja, ik heb wel ik heb zeker heb ik inbreng gehad, want uh, ja, ik wil natuurlijk wel uh, dat er geschreven wordt, ja, wat ik in gedachten heb. En uh, ja, kon een heikens, die kwam ergens mee en ik zei: Ja, ja perfect, dit de uh, paar dingetjes aangepast, maar uh, gewoon geweldig, vind ja. ik. Zelf. Ja, ja, ja, want uh, ja, ik bedoel, alle nummers uh, beluister die ook eerst zelf en en ga je ook. Uh, ja, eigenlijk daar een beetje kritisch mee om. Ja, ik denk ook kritisch over dingen na. Weet je, gewoon wat ik denk wat goed is. Hoe ik me er eigenlijk over voel. Ik luister er goed naar. Ik oefen ze ook. Kijken of het mij lekker ligt. En uh, ja, je, je moet altijd een, wel een beetje nadenken over wat je uitbrengt, denk ik. Want, ja, want, uh, ben, je, ben je ook kritisch over jezelf? Of? Te erg. Echt heel erg. <laughs> ja. dus over elk klein dingetje kan ik wel wat over mezelf ik denk van oh dat kan beter of dan moet ik zo doen dit aan de ene kant is het ook heel goed want ja je denkt wel over dingen na weet je maar ja, ja. ja weet je ik sla misschien soms een beetje te heen door maar ja, ja goed nou, ik, ik zeg altijd uh, kritisch uh, moet je zijn en zeker tegen jezelf ja. uh, maar je moet er niet, uh, niet te lang bij stil blijven staan nee want dan word je op een gegeven moment ook wel een beetje gek nou maar je moet vooruit hè ja je moet vooruit dus, uh, ja en de muziek draait door en de, de, de muziekwereld en, uh, het is eigenlijk de bedoeling dat we alleen maar beter worden. Ja, zeker. En groeien, dat, dat doe je altijd. En leren, dat doe je ook altijd. Ja, ja. ja. ja, ja. Ik leer, zelfs ik leer nog. Zelfs je vader leert nog. Dat, ik leer ook dat, dat nog. Allemaal, uh, dat blijven we altijd doen. Iedereen, jong en oud. Ja, zo is het. Hé, hey, één seconde. We gaan hem draaien. Is goed. Nou, beste luisteraars, ja. dit is één seconde. Zo, hier is nog een beetje... Ja, ja, dat is hem. In één seconde. Ja, heerlijk, hè? He? Ietsjes langer dan één seconde natuurlijk, maar... Ja, ja, da, <laughs> ja maar, de, maar de clip uh, zit er ook bij. Ja, dat was deze... Uh, ja. Dat wil zeggen dat je met die meiden... Uh, met die meiden, Ja, hè? ja, ja. Ja. Ja, wat, uh, ja, dat was leuk. Dat was ja, ja leuk dat toe. snap ik. <laughs> ja, zeker. Zo, nou ja, ja goed, weet je. Dat, hartstikke leuk om uh, dat mee te maken. En, uh, voor herhaling van papa, zeker. Maar, ja. Ja, mooi buiten huis van hart wel. Of weet niemand? Nou, nu weet iedereen het. Maar. Ja, nou ja, die dames die wonen er niet. Dus, uh, da nee. dus daar hoef ik daar niet voor naartoe. Jammer voor hem. <laughs> hey um, we hadden het er net al eventjes over. Uh, de, de, waar jij ambassadeur van bent. Ja. Uh, uh, ja, Stanley Hazes komt er voorbij. Zekers. En ik, uh, ik heb het nummer staan uh, die, die uh, als het goed is uh, bij is. Samen met uh, uh, Wendy uh, Rivers. Die gaat hij daar doen? Dat denk ik wel. Ik weet niet wat hij dat doet. Ik, uh, dat mag ik allemaal zo weten. Ik, ik, ik denk vrijwel zeker. Dat ik denk het wel. ook. Ja, tuurlijk. Hey, ik denk dat we die even uh, gaan draaien. Is goed. Dan, ik vind uh, alles goed. En dan gaan we zo ook nog eventjes iemand bellen. Je god. Stanley Hazes en Winnie Rivers. En uh, in de stilte van de nacht...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 ik heb zo'n fel verdriet Het deed me zo pijn Ze weten nooit meer bij jou te zijn Waar ik ook ben, waar ik ga Zal jij steeds weer zoeken Ik rijk overal nog jagen Zal ik jou weer ontmoeten Mijn gedachten die zijn steeds bij jou Zeg maar toch, wat ben je nou? Ik moest je verlaten, kon niet anders dan je laten gaan. Het deed me zo'n pijn. Verslaafd. Ik zal nooit begrijpen. I'm a ja dat is ook uh, nou ja net hadden we over ballads ja. dit is uh, dit is er ja, zo een. dit is er eentje ja en dat is toch heerlijk als je dat tussen uh, op zo'n feestavond eventjes tussendoor even een drankje kan pakken en, ja echt wel en dan uh, ja met zo'n nummer zeg maar eventjes uh, ja kan wegzwijmen ja echt wel dus ja, uh, ja dat is gewoon heel mooi plaatjes dat ja want uh, waar hou je zelf van uh, qua muziek ik mijn muziek is zo breed het uh, maakt mij echt niet uit eigenlijk als het maar goed is. Ja. Uh, dus uh, denk aan uh, ja, gewoon uh, hard, Nederland. Bij wijze van spreken hard in Nederland. Je kan best van hardrock houden. Ja. Echt. Je kan ook van countrymuziek muziek houden. ik uh, okay. kan eigenlijk echt dus, van alles. Dus, dus er moeten de spullen opzij zijn. Uh, <laughs> <laughs> ja. Hey en um, uh, ik heb hier nummers nummer staan. Olé, olé, Ola. Ja, dat is een uh, heel oud plaatje voor mij. Dit is een... Uh, ja, een liedje die ik ooit heb uitgebracht. Uh, toen was je nog een stuk jonger, hè? Nog een uh, stuk jonger, ja, ja. Je hoort natuurlijk het verschil met uh, deze uh, en uh, de laatste plaat die ik heb uitgebracht. Ja, het is, uh, ja, het is, ja, je bent wel jonger, weet je. Je bent in een hele andere ja. levensfase. Je brengt zo'n plaatje uit. En, uh, ja. Je krijgt een beetje de baat in de keel nu. Ja, ja het, ik, ik, daar ben ik al lang uit. Maar ja, ja. ik heb, ik, ik, ik, ik heb alsnog een... Uh, je hangt aan kind, die hangt nog kind nou, kin, hoor. Die hangt nog aan mijn kin ja. ja. Maar niet zo sick. Hè. Ja, ach. Ja, je moet het allemaal gewoon voor lief dus beetje, nemen. Het ja, hoort erbij. Ja, ja, ja zeker. Ja, je wordt ouder, je gaat ook aan andere dingen denken. En, uh, je, ja, je, hebt het toch, je hebt het toch een keer uitgebracht. Het is een van de eerste liedjes die ik heb uitgebracht. Maar uh, nou ja, goed, weet je, dat hoort erbij. Ja, we gaan hem lekker draaien. En dan gaan we ik zo vindt... nog eventjes iemand bellen. Is yes, goed. Nou, dit is Oleo Leola. Weet wat, je wilt meisje, dus houd toch op met zijn Allee, hola. Nou, uh, dat was... Uh, ja, dat was hem, hè? Ik was iets van 14 of zo toen ik dit uitbracht. Ja, nou, is toch uh, een feestelijk nummer. Uh. Ja, is... <laughs> Ja, jij bent er niet zo positief over, hoor. Ja, nee, maar, uh, ja, weet je, ik vind het gewoon... heel lastig om oude liedjes okay. uh, terug te luisteren. Ja, het hoort erbij, weet je. En ja. uh, je bent in een hele andere levensfase. Weet je, als je dit nummer luistert... En je luistert het nummer van uh, een liedje van... Uh, uh, waar heb ik jou? Dan hoor je toch wel een hele transformatie, denk ik. Ja. Dus. Hé, hey, maar we gaan uh, eventjes... Uh, uh, we hebben iemand gaat. aan de telefoon lang, hè? Lars Brands, een goede middag. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jij hebt ook een nieuwe single. Helemaal? Yes. Helemaal, ja. Helemaal een nieuwe single. <laughs> Helemaal een nieuwe, een nieuwe single, ja. Ja, ja, ja. Hey, ja. Hoe is het eigenlijk met jou? Ja, goed, hè. we mogen weer uh, langzaamaan uh, weer het, het podium op, gelukkig. Na ja. twee jaar bijna niks, uh, niks te kunnen doen. Uh, uh, het is, uh, dus, uh, ja, hartstikke fijn dat we weer uh, met alle artiesten en een uh, hele entertainmentbranche weer lekker los mogen. Ja. Wat Je merkt uh, ook echt aan de mensen, daar ze er echt, echt aan toe zijn allemaal. Ja, dat is, uh, ja, wat is het, even iets meer dan twee jaar geleden, hè? dus uh, ja, zo, lang heeft het uh, stilgestaan eigenlijk. Het is ja, in één keer gegaan eigenlijk. Ja. ja want het was ja. in één keer, heb uh, de knop om en uh, dit mogen we niet meer, dat kunnen we niet meer. En, uh, alles gaat op slot. Nee, precies. Dus uh, nee, ik ben hartstikke blij dat, uh, dat we weer uh, lekker de bühne op mogen. Ja, want uh, sta jij ergens uh, op, op de bühne binnenkort uh, van de zomer? Ja, ja, ja. Ik, uh, de, de boeken komen weer lekker binnen, gelukkig overal. Dus uh, ja, van feestjes tot evenementen tot uh, bruiloften. Uh, ja, weet je, het, het, het, het, het kan en mag weer allemaal. Dus uh, ja. Het Jordaan bedoel... Festival permanent of zo? Sta je daarop? Ja. Het Jordaan Festival permanent? Nee, nee, daar, nee. Ben ik, daar ben ik niet bij. Maar ik, uh, ik sta hier wel in de buurt uh, op een paar uh, leuke festivals. Dus uh, ja, Weet je, hartstikke, hartstikke fijn dat het, uh, dat het allemaal mag. Ja, hey, en uh, ja, wat, uh, hoe is dit nummer ontstaan bij jou? Nou, ik liep al heel lang met dit idee rond om, uh, om iets met deze plaat te doen. Alleen uh, we hebben expres even gewacht tot de versoepelingen kwamen. Ja. Uh, ik wou knallend het nieuwe jaar ingaan. En, en deze plaat, uh, ja, deze plaat was daar perfect voor. Ja. En, uh, dus ja, we hebben eigenlijk gewacht tot, uh, tot de versoepelingen kwamen en uh, ik, ik ben met Frank de studio ingegaan. En uh, vrijwel meteen, uh, ja, hadden we een perfect idee en uh, daar is deze plaat een beetje uh, uitgekomen. Ja, met Frank Verkooijen? Ja, samen met Frank Verkooijen inderdaad. Oké. Okay. Dus, uh, ja, weet je, we zijn hartstikke trots op deze plaat. En uh, we hadden allebei wel uh, zoiets van het moet knallen. En uh, ik denk dat het aardig gelekt is. Ja. ja en uh, het, weer, het weer zit ook mee, dus uh, ja. Een goed begin. Ja, top. Toch? Hey, uh, festivals. Kunnen mensen bij, uh, bij jou dat volgen via de social media? Of, uh... Ja, zeker. Uh, we zijn druk bezig met mijn eigen website. Maar die is, uh, die is nog niet helemaal klaar. Okay. Um, maar vooralsnog, uh, op Facebook natuurlijk, Instagram. En dat is het? Facebook, Instagram? Of heb je Facebook, nog meer? Nee, ja Facebook en Instagram ben ik al echt heel veel actief op. En uh, natuurlijk ja. op uh, Spotify en YouTube. Ah, oké. Okay. Um, ja, ik nou, maar voor Google de boekingen en dergelijke over... is het allemaal persoonlijk. Ja, voor de boeken en ja, voor het de het boekingen kun je me uh, altijd uh, vinden via Facebook of Instagram. Doe me even een berichtje en dan, uh, dan wordt het allemaal, uh, ja. allemaal geregeld. Of via de platenmaatschappij? Ja, goed, ik euh, doe mijn boekingen nu allemaal, allemaal zelf. Ja. Alles. Dus ah, okay. uh, ja. Dus Alles eigenlijk. Uh, ja. Ja, ja. Nee, prima. Hey, en, ik, uh, ben jij al uh, met iets anders bezig? Ja, ja, we zijn wel weer. Uh, we gaan niet stilzitten, daar heb ik een lang ja. Dus uh, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon lekker, uh, lekker door. Met muziek maken en we zijn zeker wel weer uh, bezig met iets nieuws, maar uh, ja, weet je, daar kan ik nu nog niet heel veel over zeggen natuurlijk. Okay. Maar uh, het, het zal, uh, het zal juli, augustus zal het, uh, zal er een nieuwe plaat uitkomen. Oké, okay. zo'n, uh, voor de zomerse knallen. Ja, dat zal <laughs> Nou ja, dat heb we in ieder geval al dus. Zeker. Hey. <laughs> ik zou zeggen, uh, de er gemaan, dan gaan we hem draaien. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Helemaal. Hé, hey, dankjewel Lars, en een goed weekend. Jullie ook. Hé, dankjewel. Hoi hoi. Hoi okay. De liefde was voor mij nooit echt serieus. Voor een avond een meid, er was vol op keus.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 Speciaal. Maar dat was hij dan, Lars Brans, hele helemaal, helemaal. Helemaal, lekker lekker Ja, dat is, een ja, is ook een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, een kroegestamper. Ja, dat is echt leuk, lekker zomersplaatje. Uh, ja, ook een kroegestamper. Kan ja, het overhoog worden. Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik kom nooit in de kroeg, maar... <lacht> <lacht> vroeger, vroeger. Vroeger wel. Vroeger wel. Vroeger. Hey, um, ja, we zijn uh, aangekomen bij... Uh, ja, eigenlijk een van de, de laatste singles, zeg maar. Uh, en ook een van de eerste was. Ja, zeker. En dat is uh, soms... Uh, of tenminste, wat is het leven? Toch moeilijk. Ja, ja toch moeilijk. Ja, ja, dat, dat kan. Hey, ja. Het is uh, mijn eerste single uh, bijna vijf jaar geleden uitgebracht. En uh, ja, dit gaat echt over mij. Over uh, hoe ik in, in het leven sta. Over uh, um, wat met mij allemaal is. Ja. ja, ik mag even ook dingen. Dus, uh, ja, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Nou ja, ik zeg, ik zeg altijd provisie, want je doet het goed, toch? je ja, Dankjewel. Ja, ik bedoel, uh, ja, je vecht ervoor. Ja, ja zeker. <laughs> Vechten zeker. Dus, uh, ja, en het is uh, best wel leuk, want uh, ja, het, ik stond ergens een keertje te zingen. En uh, zei zei, ja, een single heb ik en dit dat. Ik was iets van, ja, maar ja, waarom een beetje... En, uh, Um, toen hebben ze een potje gemaakt, hebben ze geld ingezameld en uh, ja, zangles genomen. Dus eigenlijk zodoende de eerste eerste simpel eigenlijk uh, uitgebracht. Ja, ja want uh, hoe ben je eigenlijk uh, in de muziek gerold? Uh, ja, Zij, toen komt ik, dat door je uh, ouders of? Uh? Nee, nee, ja. nou een beetje, <laughs> een beetje wel. Beetje. Omdat, uh, nou, toen ik heel klein was, toen ben ik met mijn ouders naar een concert van Vals Bouw gegaan. Ja en uh, daar, ja, daar ben ik gewoon podium op, op geklommen tegen Frans van ik hey, kom maar jouw liedje zingen okay. Dat dus, uh, ja, hebben we gewoon een gelukspunt gekregen en uh, ik nog steeds heb ja heel erg leuk en sinds tien jaar vind ik, ik vind het gewoon heel leuk om de mensen te entertainen ja, ja want uh, ja, Frans uh, ik, ik ken hem dan ook uh, maar dat, uh, toen was hij nog heel jong <laughs> <laughs> was hij was hij nog net maar begonnen met uh, met uh, optreden zeg maar ja. en, uh, ja, toen kwam ik hem tegen. In, in Rotterdam was het een correct café, heet dat. En uh, daar, uh, daar was hij eigenlijk met een van zijn eerste optredens. Wauw, ja, dat ja. is uh, dat was mooi. En toen was een hele jonge, hele jonge gast. Ja. <laughs> ja Wat gaan uh, we nou 28 mei doen? Nou, 28 mei gaan we weer naar van ze. Dan wil je wilt weer het podium opzetten. Oké, okay. en dan samen een liedje doen. Ja, dat, is, uh, dat, is wel, dat is wel grappig, eigenlijk, om dat een ja. keertje te doen. Ja. Dat, dat, dat moet geregeld kunnen worden, toch? Ja, toch? Mm -hmm. dat, moet, dat moet lukken. Jawel, doet hij wel. Wat, wat, voor, wat voor nummer zou je dan met hem samen willen zingen? Uh, ja, misschien om de cirkel rond te maken... heb je even voor mij, denk ik. Dus, uh, uh, echt een... Uh, ja, dat zongen wij toen ook. Dus echt, ja, misschien een om de cirkel rond te maken. Nou, maar je, je weet... Uh, Frans is in principe eigenlijk... Uh, hij heeft feestnummers... maar hij is nog ook wel meerendeels van de ballets... Ik denk dat we wel een feestplaatje doen, denk ik. Je, je wil wel een feestplaat doen? Denk wel. Gewoon uh, met, met een... Wat, hoe heet dat? Een bubbelbad? Een bubbelbad of wat is dat? Oh ja, die. <laughs> dat, dat, dat, dat, zou, dat zou niks zijn? Jij wil gewoon... Uh... Ja, gewoon een echte polonaise uh, lopen, hè? Oké. Okay. Hey, um, ik denk dat we maar eventjes gaan draaien. Want Echt, deze maar. plaat uh, is, is het ook een, een beetje beladen... Uh, Tekst qua, qua, uh... Ja, het is wel echt een, uh, het is wel echt een, luisterplaat, een luisterplaat. Ja, maar is echt. het, is het een, een, een, hoe zeg je dat, een gericht uh, op jezelf of, of uh, kan je hem ook algemeen gebruiken? Je kan hem ook al algemeen gebruiken. Het gaat wel echt over mij, maar je kan hem ook wel echt algemeen gebruiken. Ja. Ah, oké. Okay. We gaan hem uh, horen. Nou, ik, dit is leven toch Mooi van Mijn Kiezen van Helenwoud. Ja, dat is, toch? zo. Wat leven Leventig Mooi? Lijk ik nog klein en sta ik nog aan het begin? De jaren van pijn, ze gaven mijn leven zin door steeds te geloven, mezelf te beloven, dit kom ik te boven. Ik win. Wat is het leven toch mooi? Be yeah, a bad. altijd erger zijn het is soms heavy shit dat hoort er nou eenmaal bij, maar blijf steeds geloven jezelf te beloven dit kom ik te boven ik win wat is het leven Zeker ja. wel. Nou, dat is zeker, Jason. Ik bedoel, uh, het is maar net hoe je Ja, net hoe je erin staat ja. hè? in het leven. Ja, dat, uh, jij staat in ieder geval aan de goede kant. Ja, uh. klopt. Ja, aan de goede hm. kant, ja. Hé, hey, um, ja, we gaan, uh, we gaan uh, naar het nieuws uh, van uh, zes uur. Dus uh, we gaan uh, afscheid nemen van elkaar. Ja, dus ik weet het ook. Gaan we gaan weer zo meteen terug naar het mooie BDA. Ja, dus, uh, Hartstikke bedankt voor je ja, tijd. Jullie bedankt voor je komst hier naartoe natuurlijk. Altijd supergezellig en, toch. En, uh, ja. Ik hoop jullie uh, zeker uh, nog een keer te zien hier ook. Ja, natuurlijk wel. Met een hele mooie uh, nieuwe single. Ja, zeker. Of misschien wel een album. Het is me net, uh, je het is weet me maar het maar nooit. Gaat, hè. Zal ik wel aan het jasje van Dennis trekken. Nee, dat komt wel goed. Ja, maar Dennis is een van de betere. Dus ja, dat, dus, dat zit maar die doet goed. ook wat hè, voor het uh, geld en zo. Hè. Maar ja. dat is ook echt plugger van beroep hè. Daarom. Zeker wel. Hey, Goede rit uh, terug. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Tot en dankjewel dat je keer. hier was. Hoppa. Hey, groetjes. Zo, wij gaan naar, naar het nieuws van uh, 6 uur. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot uh, 7 uur. Entertainment voor jou. Zo in de tweede uur. We konden uren praten hoe het voor het eerst begon. We lachten wat we Die avond in de regen, maar ineens was daar de zon. Ja, die ogen van jou. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.